Twee uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Oud-VVD-gedeputeerde Hoijmaijers en zijn voorganger... hebben jarenlang een rapport geheim gehouden... over het terrein van de oude kruidfabriek in Muiden. Ze zouden dat hebben gedaan op verzoek van de eigenaar van de grond... Rolf Visser, dat meldde het tv-programma Nieuwsuur. Visser wilde 2000 woningen bouwen op het terrein. Dat aantal was volgens hem nodig... om de kosten van de sanering van de grond terug te verdienen. De gemeente betwijfelde of de grond wel zo erg vervuild was... en vond 2000 woningen veel te veel. Uit het geheim gehouden rapport... Uit 2004 zou inderdaad blijken dat het terrein minder vervuild was dan Visser beweerde. Hoijmaier zou het belang van Visser zwaarder hebben laten wegen dan dat van de bevolking van Muiden. Het lijkt niet waarschijnlijk dat Nederland op korte termijn een ambassadeur in Suriname krijgt.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 De asielzoekers die eerder dit jaar in verschillende tentenkampen zaten, onder meer in Ter Apel, hebben vanaf 1 januari geen recht meer op opvang. Dat heeft staatssecretaris Steven gezegd. Toenmalig minister Leers gaf de groep van ongeveer 400 mensen opvang in asielzoekerscentra. Het waren voornamelijk uitgeprocedeerde Somaliërs en Irakezen. Volgens Steven blijft het uitgangspunt dat wie niet meewerkt aan terugkeer geen recht heeft op opvang. Het weer wisselend bewolkt. De minima liggen tussen 4 graden in het westen... tot rond het vriespunt in het binnenland. Overdag veel bewolking. En vanuit het zuidwesten trekt een regengebied het land in. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Dan ben ik weer na vijf weken van afwezigheid met Ankar en Hubermol en Bovengelden die de horneurs hebben waargemaakt. Hier bij de nacht klinkt anders. En dan is het leuk als je terugkomt van vakantie. Dan ga je je mailbox doornemen. En dan is het ene mailtje wat je tegenkomt van die koeners, laat hij maar in Zuid-Amerika blijven. En het volgende mailtje is, wanneer komt u weer terug? Zo gaat dat inderdaad. Zoveel mensen, zoveel meningen. En dat is mooi, dat houdt de discussie gaande. Welkom dus bij De nacht. Nachttinkt Anders. En voordat ik op vakantie ging, realiseerde ik me... het programma bestaat drie jaar. Ja, dat is toch een mooi moment om de balans op te gaan maken. Dat ga ik de komende weken met je doen. Want vandaag, in deze nacht, ga ik uh, met je doornemen... de muziek uit 2010, volgende week 2011. En de week daarop dan zitten we weer in het nieuwe jaar, dan is... Uh, dit jaar aan de beurt, het afgelopen jaar dan. Vandaag dus de muziek uit 2010. En dan valt je op dat een hoop dingen alweer gauw in de vergetelheid raken. Wat ik je bijvoorbeeld net niet hoorde, dat was van The Gorilla's. De band onderleiding van Damon Albarn. Die maakte Eind 2009, maar het werd er in 2010 bekend: het album Plastic Beach met erop de medewerking van diverse vocalisten. Zoals bijvoorbeeld um, de rapper Most Def en Bobby Womack. Je hoorde de gorilla's met die twee mensen in het nummer Stylo. Blijf nog even bij in Engeland, want er komen de gorilla's vandaan. Dit zijn de Tinder Sticks en Harmony Around My Table. That day I had some love but now that was two weeks last Tuesday. Since then, there's been a slight feeling. I had it deep but they broke it Monday. I couldn't figure out what they were saying. Now my kids are. I had some luck, but now That was two weeks last Tuesday Since then there's been a sliding feeling I had a deal, but they broke it Monday I couldn't figure out what they were saying Now my kids are looking hungry I get some harmony around my table my Table is te vinden op Falling Down a Mountain. Een CD en album. dat in 2010 uitkwam van het Britse gezelschap Tindersticks. En dat Harmony Around my Table dat is dus heel duidelijk gebaseerd op een uh, oude jaren 60-hit. Ken je ongetwijfeld nog wel The More I See You? Chris Montez, die zong dat diverse hitparades in. Wat mij betreft een van de beste albums. en een van de mooiste albums uit 2010. dat is een CD die gemaakt werd door de Chieftains. Een Iers gezelschap die gingen muziek maken, die Ieren, samen met een heleboel Mexicaanse artiesten. Patricia, hoor, dat bijzondere album van... De Chieftains uit, de, uh, uit het Verenigd Koninkrijk, ik wou ik zeggen... maar uit Ierland komen ze vandaan, de Chieftains. Die maakten dus dat album San Patricio... in <lacht> samenwerking met uh, Mexicaanse muzikanten... niet alleen, maar ook uh, muzikanten die op een of andere manier... Uh, een link hebben met Mexico, Linda Ronstadt Los Lobos... om er eens even wat op te noemen. San Patricio, ik liet je een nummer horen met de band Los Folkloristas. Dat is een band die al sinds de jaren 60 bestaat, 1966 om precies te zijn. Ze komen uit uh, Mexico-stad. En in de loop van de jaren zijn er nogal wat uh, wisselingen in de bezetting geweest. In totaal hebben zo'n 48 muzikanten ooit deel uitgemaakt van Los Volclaristas. Hier dus samen met uh, Chieftains in een nummer dat heet La Golondrina. Ook in 2010 liet Luca Bloem van zich horen. Hij maakte een nieuwe LP met daarop oude songs van hem. Don't go To the bridge of sorrow Don't go To the bridge of sorrow You don't belong to irrespectable scheme You don't belong in the mainstream You don't belong in the material world You try to talk, you were never heard So you keep it to yourself, doing the best that you can It's been this way since time began Don't go To the bridge of sorrow Don't go To the bridge of sorrow Who is to say what is the best to do When the world is as heavy as it is for you? There is no comfort by the light of the moon Something is going to give soon You've run away from the mother and father But you can't escape the heart of the matter cause all around you, other lives are falling But voices are heard calling On a nightclub floor, all the people you know are going to the door You danced all night, tried again and again You could breathe no life into the tired veins New Year's Eve, it's the lowest tide There's a burning emptiness inside Out into the night and the winter's air You know you can't face another year Don't go to the bridge of sorrow Don't go to the bridge of sorrow Er komt een uh, wonderschoon spel uit en er kan ook nog wonderschoon zingen en ook nog wonderschoon componeren. En die drie elementen die kwamen mooi bij elkaar. Luca Bloom en The Bridge of Sorrow kwamen in 2010 terecht op een album dat heette Dreams in America. Hij is toen ook nog in Nederland geweest. Hij heeft toen ook nog een optreden gedaan in uh, Speakers met Koppen, Bloem, dus uh, muziek uit 2010 deze nacht volgende week 2011 en de week erop uh, de muziek uit 2012 voor degenen die de aankondiging gemist hebben. Waarom? De nacht ging het anders. Er bestaat drie jaar. If you need some advice, hier bij de Vara in de nacht vindt alles anders. En dat betekent niet dat je de grootste hits gaat horen uit 2010. Nee, ik laat je confronteren met datgene wat uh, in de vergetelheid dreigt te raken. En om dat te voorkomen laat ik ze nog eens een keer voorbij komen. Je hoorde hier Willie Nelson. Die bracht in 2010 een album uit onder de titel Country Music. Met erop Country Liedjes. En ik liet je er een van horen. Willie Nelson, de oude man met Men With The Blues. En dit is een Nederlandse productie. Je gaat luisteren naar het trompetspel van Rick Mol. Van Rick Mol. Rick Mol die geboren is in het Zeeuwse Groes. En daar al uh, op vrij jonge leeftijd uh, kennis maakte met de trompet die hij ging bespelen. Maar hij had talent en hij ging op uh, les bij een aantal uh, vooraanstaande trompetisten. Ik noem een naam als Maurice André en Theo Mertens. En in een later stadium ging hij ook uh, lessen volgen bij... Uh, Niemand minder dan Wynton Marcellus. Rick Moldy bracht in 2010 een album uit onder de titel Funk Andy. En tegenwoordig um, opereert hij onder een andere naam, wat internationale... en noemt hij zich Ryan Ricks. Rick Moldy is hier dus. Toen was het nog 2010 van die overigens hele aantrekkelijke... funky en uh, jazzy CD Funk Andy. Je hoort het nummer Gin Tonic Tonight... De volgende opname die komt uit 2007. Die werd opgenomen in de Troubadour in West Hollywood. Maar wat gebeurde drie jaar later? Toen pas kwamen de opnamen uit. En wat voor een opname. Het is een feest om na te luisteren. Het gezamenlijke optreden van James Taylor en Carole King. When this all... I climb way up to the top of the stairs, and all my cares just drift right into space. is It De liefdeskoppel, maar ze deden wel de liefde voor muziek... en weten daarin samen hele mooie dingen te maken. James Taylor en Kelking gingen in 2007 de Troubadour. door... Min of meer bezette de Troubadour een uh, muzikale tent in uh, West Hollywood. Hij maakte daar een, uh, ja, een, een, een feestje inderdaad. Uh, er is van die cd die toen uitgekomen is in 2010 live... en de Troubadour ook een DVD-versie van gekomen. En als je die ziet, dan zie je inderdaad hoeveel plezier... James Taylor en Kelking hebben in het maken van uh, muziek. Ook al hebben ze die oude nummers al tot in den treuren gezongen in het verleden... toch weten ze er drie keer weer opnieuw een draai aan te geven... en het met een heleboel enthousiasme te brengen. Dus als je die DVD een keer tegenkomt, bekijk hem in ieder geval. Want het is anderhalf uur plezier om muzikanten zo bezig te zien. Met bekende succes, je hoorde van James Taylor en Carol King... het nummer Up Under Roof uit dat album Live at the Troubadour. Los Lobos nu. Die gaan uh, een liedje zingen over een ondankbare vrouw. Dat is wel anders dan een mooie vrouw. <lacht> het verscheen in 2010 op het album Tin Can Trust. Los Lobos dus. Mijn corazón y alma está muy triste Lobos Paperplane, dat is een liedje dat je hoorde, werd gebracht door Ilse de Lange. 2010 was voor haar het jaar dat haar album Lex to Me uitkwam... om precies te zijn op 28 augustus van dat jaar. Ilse de Lange dus met Paperplane. Daarvoor hoorde je dan Los Lobos, een track van Tin Can Trust. En je hoorde dan de, de folkkant van Los Lobos. Een band heeft twee gezichten, een rock en en een folkkant. En van die folkkant hoorde je dan Mujer In Grata... Hier in de nacht dan dus ook altijd aandacht voor de Vlaamse muziek. Die ook in het Vlaams is gezongen. Stijn Meuris, die bracht in 2010 een album uit onder de titel Spectrum. Is in Nederland nooit uitgekomen. Wat eigenlijk een schande is. Luister naar de samenwerking die hij doet met Raymond van het Groene Woud. Ik barst niet van de vrolijkheid. Ik mis daartoe de vloot. Ik voel me bij ontwaken. Ik voel me uitgekneust. Ik zie de presentator. Zijn lach, zijn energie, ik voel geen spoor van vrolijkheid, ik wantrouw wat ik zie. een fijne dag Stamt het met de voet. Men klapt het in de handen. Ja, ja. Maar ik weet niet hoe dat moet. En ik hoor dang: la laal. La, la. la, la, la, la. een fijne dag La la la la La la la la La la la Wat een fijne dag Als kleine kinderen slapen, het zou niet mogen zijn. Het zou niet mogen zijn. Waarom ben ik zelden moe? Wanneer het land met de ogen toe onder de lakens ligt, warm en klein, het zou niet mogen zijn. Ik ben er als nachtouders elkaar op gaan zoeken En als de nachthelden op straten en pleinen liggen zoeken Gehuld in lawaai en in lelijke leren broeken Het zou niet mogen zijn Het zou niet mogen zijn En de natie het zou niet mogen zijn, het zou niet mogen zijn. De Mensenzee klotst voort in radeloze deining, wat was het toen het kloosloos dat hij niet voort. Als kleine kinderen slapen, het zou niet mogen zijn, het zou niet mogen zijn. 1000 Stijn Meuris. In het verleden was hij frontman van onder andere Noordkaap en Monza. En in het verleden is hij ook actief geweest als journalist bij het Belang van Limburg. Even de kranten in Vlaanderen, maar hier hoor je hem dan, hoor je hem dan met... Een nummer dat hij samen op de plaats zette met Remo van het in 2010 toen verscheen dat. Er. Stijn Meurers maakte toen zijn eerste soloalbum onder de titel Spectrum. En op dat album dan die samenwerking. Wat een nummer opleverde. Waarin twee liedjes door elkaar verweven zijn. Het een heet wat een fijne dag en het andere het zou niet mogen zijn. To your love. Dit wordt James Blake.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 You love you love There's a limit to your care So carelessly there Is it truth or death?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 There's a limit to your care So carelessly left. There's a limit to your care Klinkt anders met Roel Koeners. Niemand voelt zich bezwaard. Als ik vannacht hier in de regen sta. Iedereen weet dat vandaag lieveling nieuwe kleren draagt. En ik weet nu hoe het is, als een jurk vertraagt. Van haar De schouders glijdt, ze verleid als een vrouw. En ze vrijt als een vrouw, oh ja, ja. en ze verwijt als een vrouw. Maar als een meisje breekt zij, Queen Mary is mijn vriendin. En dit was wellicht als het begin, maar iedereen voelt aan, het kan pas lief. Als zij van haar sluier, hillen en parels is ondaan, en dan is het gewoon een mooie meid. ze verrijkt al zijn vrouw, en ze vrijt al zijn vrouw, Oh jawel, en ze verwij. Of een vrouw maar als een meisje breekt zijn regen al te lang en het was ja van verlangen dat ik hier ooit kwam. Nu loop ik lang door jouw gang en zoek ik in het gedrang de nooduitgang en ben ik bang en al lang dat dit niet mijn leven is en dat ons niet meer aan dit gegeven is en als ik ooit veronderstel aan jou als vriend wordt voorgesteld. Dan heb ik liever niet dat je vertelt van mijn honger in jouw koninkrijk. Oh, je mislukt als een vrouw en je vrijt als een vrouw. Oh jawel. En je verwijt als een vrouw Maar als een meisje Breek jij Over Ernst Jans, die zich waagde aan de vertalingen van het werk van Bob Dylan. En hij was daar in 2008 en 2009 mee bezig. We uh, zetten het werk, uh, de, de, de strubbelingen, de problemen en uh, het enthousiasme wat hij had ook uh, in een boek. Maar uiteindelijk was toch uh, daar ook in 2010 de CD van. Uh, Ernst Jans met dat repertoire van Bob Dylan. Je hoorde van um, uh, Ernst Jans het nummer uh, Just Like a Woman. En de Nederlandse titel werd dan als vrouw. Deze band komt dit jaar naar terug. In 2010 stonden ze ook op Pinkpop, Kings of Leon... 2010 waren ze wel heel populair, want ze stonden ze op pingpop en... Een week later ook op Rockwerter. En op Rockwerter gaan ze weer staan. Dat zal 5 juli het geval zijn. Pinkpop niet, want ik heb een touragenda gezien. En dan hebben ze andere verplichtingen rondom die datum dat Pinkpop plaatsvindt. Je de ze, The Kings of Leon. De problemen zijn kennelijk opgelost met de zanger. Hij is weer alcoholvrij, zal ik maar zeggen. En van het album Come Around Sundown. lied ik hier luister naar Beachside. Nog eentje voordat Renate even het nieuws gaat lezen. Die is van Paul Weller. No tears to cry.